Uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. Elf actievoerders van Greenpeace hebben vanochtend korte tijd de Aalsmeerbaan op Schiphol bezet gehouden. Ze protesteerden tegen de miljardensteun die de regering heeft toegezegd aan de KLM. Schiphol is streng beveiligd, maar de actievoerders gebruikten een meegenomen bruggetje om het start- en landingsterrein op te komen. Daarna reden ze met de fiets naar de Aalsmeerbaan. Die baan wordt nu gebruikt om vliegtuigen te parkeren die wegens de coronacrisis niet vliegen. De elf actievoerders werden na een minuut of twintig opgepakt en weggevoerd. Bemanningsleden van het marineschip de Karel Doorman hebben aangifte gedaan van aanranding en handtastelijkheden door een van de officieren, een man. Dat bevestigde Marichossé na berichtgeving in de Telegraaf. De Karel Doorman verleent op dit moment bijstand aan de Caribische eilanden van het Koninkrijk in verband met de coronacrisis. Een matroos deed dit weekend op Sint Maarten aangifte van aanranding. Toen Marichossés aan boord kwamen, deden twee andere matrozen ook aangifte. Zij zouden op een eerder moment door dezelfde officier zijn lastiggevallen. Rederijen overtreden massaal de veiligheidsregels voor grote containerschepen. De ramp met de MSC Zoe op de Noordzee bij de Wadden begin vorig jaar heeft daar geen verandering in gebracht. Blijkt uit een grote inspectie van containerschepen door de inspectie Leefomgeving en Transport. Slechts twee op de vijf containerschepen komt zonder problemen door een controle in de haven van Rotterdam. In Nieuw-Zeeland is de lockdown zo goed als voorbij... Mensen kunnen vanaf vandaag weer winkelen, naar de kapper en sporten. Het normale leven wordt weer grotendeels opgepakt in het land. Zo gaan winkelcentra, bioscopen en restaurants open en mogen mensen naar kantoor om te werken. Wel moeten inwoners afstand houden van elkaar. In totaal zijn in het land 1500 besmettingen vastgesteld. 21 mensen zijn aan de gevolgen van het virus overleden.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 Welkom bij ZFM, het geluid van Zandvoort. Live. Dit is ZFM. Sometimes when this place gets empty.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 Ja, dan moet hij wel komen. Hé, hey, waar is dat uh, knopje gebleven? <laughs> dan moet, moet, zit ik op een paar uh, van die knopjes uh, te rammen. En uh, dan doet het het er niet. Maar goed, uh, welkom bij deze uh, uh, bijzondere donderdag. Want ja, normaal gesproken uh, begin ik toch altijd met wat, uh, wat ander werk. Maar dit is een beetje de scherpe rand van... Eh, normaal gesproken zal je dat uh, ook nog wel eens kunnen horen bij uh, Wilco Toebak... die op uh, zaterdagmorgen zit samen met de Verstegen. Die doen dat soms ook nog wel eens. Maar omdat het donderdag is en ik vanavond ook nog eens een keer losgelaten mag worden op uh, de mengtafel... dacht ik, ach, laten we eens beginnen met de church... Uh, ze stonden ooit uh, in het lijstje van de Verrukkelijke 15. Dat was een uh, lijstje bij de Varaan destijds. Toen heette het nog Radio 3 of Hilversum 3 zelfs nog. Uh, de lijst is uh, geloof ik uh, ooit opgezet. Uh, en een van de eerste presentatoren was Peter Holland die dat deed. Uh, daarna kwamen onder andere Jeroen Soer en natuurlijk de hele grote held uh, voor mij dan. Rob Stenders. En uh, zo af en toe doet hij dan op dinsdag uh, in zijn programma ook wel eens uh, daar wat aan. En The Church is zo'n band. Under the Milky Way, welkom bij deze 14e mei. Nou, het is uh, goed uh, mis in Zandvoort, want uh, de, de, de, de brieven vliegen om je oren... En dat uh, noopt toch de aanleiding om ook eens even te gaan praten met wethouder Joop Berendsen. Hij is vanavond, of wat zeg ik, hij is vanochtend hier telefonisch in de uitzending te horen te, om kwart voor elf. Ga ik hem uh, erin halen en dan uh, gaan we horen wat uh, zijn kant van het verhaal is. Uh, daar zit hij dus een kwartier achter Jelmer, want die uh, zal ongetwijfeld om half elf daar ook al iets over vertellen, want uh, hij heeft het uh, nieuws uh, bijgehouden. Dan om kwart over elf is het de beurt aan Mick Boskamp. En om half twaalf uiteraard Ben Zonneveld. Dus dat uh, is het lijstje. En tussen uh, elf en twaalf ook nog de opgenomen gesprekken... door medewerkers van Pluspunt. Want die hebben ook niet stilgezeten. Uh, in dit geval is het uh, jongere werker Marike geweest... die daar uh, wat aan gedaan heeft door twee interviews uh, te doen... Uh, met ook medewerkers van uh, Pluspunt. En ik dacht zelfs ook maar nog met enkele schoolgaande kinderen. Dus wat dat er gaat, uh, komt dat helemaal goed de komende uh, twee uur. Een keer een wat uh, vreemde opening. Maar goed, dat maakt niet uit. Uh, dan gaan we gewoon ook uh, gezellig even een plaatje draaien. En dit is er, uh, eigenlijk het uh, verhaal waar Britney Spears bekendheid mee verwierf. Met dit nummer. Hit me baby one more time. I suppose to know that something wasn't right here. Oh, baby, baby, I shouldn't have let you go, and now you're. het verhaal ook uit. Uh, waarschijnlijk ook voor de Japanners zelf. Want uh, dit jaar hadden ze de Olympische Spelen willen uh, gaan organiseren. Maar dat uh, gaat er niet in zitten met dit uh, hele verhaal rondom het C-woord. En, en bovendien moeten we dan nog maar afwachten of dat ook nog in 2021 uh, gaat gebeuren. Of in 2022 uh, gaan gebeuren. Uh, ja, Want zo kunnen we nog wel even doorgaan. ANP bericht dat de Wereldgezondheidsorganisatie zegt dat wij gewoon met dit virus moeten leren leven. Nou, dat is misschien heel erg kort door de bocht, want dat is met de wetenschap van nu. En wellicht kunnen we over anderhalf jaar wel stellen dat we dan uh, weer een wetenschap hebben... die veel beter in staat is om dit uh, probleem eigenlijk uh, wat uh, nader te belichten. Want je moet altijd kijken naar uh, de verschillende tijdfases. Dus ik zie dat ietsje anders, filosofisch gesproken. Uh, en ik ben geen viroloog, ik ben ook geen bondscoach, ik ben ook geen Max Verstappenkenner. Ik ben gewoon iemand die hier een uh, radioprogramma tussen 10 en 12 doet... En straks uh, gaat praten met uh, Jelmer om uh, uh, even het uh, nieuws van de afgelopen uh, 24 uur uh, door te nemen. Dus dat, uh, dat sowieso. Maar ik heb natuurlijk ook muziek staan. Al was dat uh, trouwens met Big in Japan. Dat was ook de reden waarom ik die link naar Japan uh, heb uh, gemaakt. Maar er is natuurlijk ook muziek uit de onderstroom van Nederland vanavond. Dus weer vrienden van het programma wat ik en Marcus doe. Tussen 8 en 10 weer een aflevering. We zitten gewoon weer gezellig in de studio. Weliswaar met anderhalve meter afstand. En als Marcus het helemaal niet bevalt, slaat hij me neer. Dus, dus ik, ik weet niet wat hij gaat doen. En uh, dan uh, gaan we natuurlijk uh, uh, muziek draaien. Wat veelvuldig uh, voorkomt uit de onderkant van Nederland Muziekland. En die verdienen een podium. Zo ook deze dame. Die was ooit in dat programma te horen. En past ook wel in uh, dit deel van de dag. Chloe en de garden. Met One Way Wind. Nou, dat was wel een behoorlijk tegenwindje. Want uh, eerlijk gezegd, uh, ik beheer dan ook nog iets van een een of andere plaatselijke nieuwsheid. En half Zandvoort valt me weer aan. Want uh, ik heb iets uh, niet goed gedaan. Ja, terecht dan moet ik eens dus ook uh, wat het betreft uh, mopperen. Dus het bericht heb ik enigszins aangepast. Dus vrienden, uh, het moet er nu wel goed op uh, staan. Ik heb het gewoon ingekort en dan kan niemand, dan is er gewoon ook geen enkele discussie meer over mogelijk, want dan is het bericht het bericht, dus het oude bericht is gewoon verdwenen. Um, goed, wie ook over berichten gaat is Jelmer. Goedemorgen, want dat was de reden waarom ik je even in de wacht heb gezet, want ja, als ik een stel zandworters op mijn vestje ga lopen spugen, dan moet ik ingrijpen tijdens de uitzending nog notabene. Dus, ja, ja, ja. ja, ja, ja. Maar goed, jij hebt ook natuurlijk het nieuws van de laatste 24 uur verzameld. Eigenlijk iets korter, want je was gisteren ...om kwart voor twaalf toren, dus uh, vandaar. Ja, er ja. Ja, gebeurt uh, lekker veel natuurlijk. Ja, dus ja ik verdel. ik heb hier een paar dingen verzameld. Ja, uh, ga je ook nog het gras uh, voor de voeten van Joop Berendsen wegmaaien of, of niet? Dat, uh, dat heb ik beperkt. Oké, oké, oké. Verdel. blijft aardig lang. Ja, oké, okay. <laughs> ga je gewoon. Uh, de politieke crisis in Zandvoort is tot een nieuw dieptepunt gekomen... ...nu wethouder Joop Berendsen van de OPZ gisteravond zijn ontslag indiende... Middels een brief aan de gemeenteraad liet hij dat weten woensdagavond. Dinsdagavond maakte de burgemeester nog bekend dat de raad moest gaan beslissen of de huidige samenstelling van het college nog door kan gaan. OPZ-fractievoorzitter Peter Kramer liet in zijn eerste reactie weten aan de Zandvoortse Courant de situatie ten zeerste te betreuren. En hij zegt dat de OPZ nu zijn verantwoordelijk, verantwoordelijkheid zal nemen en er alles aan te doen om Zandvoort weer een toekomst te geven in deze lastige periode. Hm. En natuurlijk de uitgebreide reactie van Jo Berendse zelf, zometeen uh, bij jou in de uitzending. Ja, ja. Een, uh, een persbericht van de gemeenteraad uh, staat dat is besloten om op vrijdag 22 mei een extra raadsvergadering in te lassen over dit alles. Uh -huh. En deze zal te volgen zijn vanaf 8 uur op uh, de gemeentesite. Ja. Dus uh, dat over de politieke crisis. Ja, uh, over die Zandwoerse krant uh, gesproken, want uh, de inkt is nog niet droog of uh, er gebeurt weer wat, weet je. Dus. Ja. ja, want ik heb nog gisteren gelopen, dus ik denk, ja, het gaat wel heel erg snel allemaal. Maar goed, ga door. Zeker. Ja. Uh, de gemeente heeft bij de provincie een subsidieaanvraag ingediend voor een forse uitbreiding van het aantal overkapte fietsenstallingen bij het NS-station. Uh -huh. In afwachting daarop zijn afgelopen maandag tijdelijke fietsenrekken bij de nieuwe stationstrap aan de Elsbagerstraat uh, geplaatst, als ik die naam goed uitspreek. Uh, de stalling onder de stationskap staat nu schuin ten opzichte van het stationsgebouw. En dat is niet erg efficiënt. Dit zal daarom worden gedraaid waardoor er meer stallingen gerealiseerd kunnen worden. En er bovendien meer ruimte ontstaat voor de doorstroom van grote aantallen reizigers. Tijdens bijvoorbeeld evenementen als de Dutch Grand Prix en op andere drukke zomerdagen. Aan de Elsbagerstraat staat net als voorheen een overdekte stalling gepland. Ter hoogte van de spoorwegovergang bij de verlengde Haltenstraat uh -huh. aan weerszijde van het spoor twee nieuwe stallingen ingetekend. Eentje bij de hoek van de Tollenstraat en de andere in de verlengde Haltenstraat. De huidige plannen voorzien in 152 extra stallingen op het station. Dus uh, positief uh, nieuws ook weer uh, van die kant. Ja, ja. Uh, de heropening van de basisscholen afgelopen maandag kreeg voor de leerlingen van groep 8a en juf Maike Kapel van de Oranje-Nassa school een heel bijzonder tintje. De lessen zullen mogelijk tot einde van dit schooljaar plaatsvinden in, in de protestantse kerk de Sandvoortse Korant deze week. Uh, ook de andere Sandvoortse basisscholen hebben maandag het lesgeven in de klaslokalen weer opgepakt. En ook de contactberoepen mogen de, mochten deze week weer aan de slag... ...en een uitgebreid artikel is ook uh, in de krant uh, te lezen daarover. Uh, dan nog als laatste... Uh, ...een bekende Sandvoortse kunstena kunstenaar heeft naar Sandvoort... Uh, ...aan pluspunt diverse schitterende schilderijen gedoneerd... Uh -huh. De opbrengst van deze prachtige werken komt ten goede aan de vrijwilligers van uh, Pluspunt. Dat uh, melden ze vanochtend in het persbericht. En door de coronacrisis is het helaas niet mogelijk om de schilderijen live te komen bewonderen. Maar daar is een oplossing voor bedacht. Uh, u kunt dus, uh, alle schilderijen bekijken. Want die staan online op uh, de site van Pluspunt. Slash schilderijenverkoop. En daar kunt u zelf ook uh, zelfs op eentje bieden als u een mooie uh, mooi vindt uh, hebben. Uh -huh. En dan maakt u kans om uh, er eigenaar van te worden. En uh, tot 1 juli kunt u uh, meedoen. Dat is uh, eigenlijk het, uh, het hele verhaal uh, wat betreft het uh, pluspunt uh, ding. Ja. ja. Nou ja, ik, uh, ik, ik neem aan dat ik je morgen wel weer uh, ga spreken. Ja, helemaal goed. Uh, waarschijnlijk weer met veel nieuw nieuws. Ja, ja want het uh, gaat uh, razendsnel. Uh, ik zeg nogmaals, uh, de inkt van de Zandvoortse krant is nog niet droog. Of uh, ze moeten al iets uh, weer op hun website uh, zetten met, uh, met deze uh, politieke ontwikkelingen. Want het uh, gaat allemaal uh, vri vrij snel. Ik, ja. uh, ik vraag me ook af of uh, men wel tot 22 mei gaat zitten wachten. Ik denk uh, dat het misschien nog wel uh, veel sneller uh, gaat. Maar goed, dat zullen we dan wel zien. Ja. Dit is uh, puur speculatief wat ik hier uh, ga lopen roepen. En dat uh, moet ik niet doen. Um, dank, uh, Jelmer En uh, we spreken je morgen ja, helemaal weer. Helemaal goed. Ja, ik zie je oh. me Oké. Okay. Uh, dat was hem. Uh, uh, wij gaan uh, weer verder met uh, de muziek uh, hier bij uh, dit uh, programma. Want uh, we hebben ook nog uh, Nederlandstalig uh, werk. En dat is... Uh, dat, is uh, dat zijn de Puma's. Pff. Ja, ja, ja, ja. Uh, de Puma's met mijn gouden... Of mijn houten hart. Gouden hart. Dat is nog uh, voor... Uh,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 is de dochter van een uh, wieleranalist, Maarten Ducro genaamd. En ze heet Daisy Ducro en uh, dit nummer dat heet Say It To My Face. Ook uh, bij ons ooit uh, hier in de studio uh, geweest uh, om een uh, optreden te doen. zij het in de hele bescheiden be bezetting. Daarvoor het houten hart van de Puma's. Uh, en om alles een beetje op uh, tijd uh, te laten beginnen, uh, zeg ik... We draaien er dus uh, nog eentje...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 En nou weet ik helemaal niet zeker of er ooit nog eens een keer een cover is gemaakt door Madness. Met hetzelfde uh verhaal, Our House. Uh, maar ik weet bijna wel zeker dat uh, dit toch een van de originele geweest uh, moet zijn uit de jaren 70. Het is uh, tijd om eens even te praten met uh, ja, de politiek in Zandvoort. We hadden gisteren Karim Gerbali of El Gerbali van uh, GroenLinks Zandvoort. Hij was een van de, de mensen die uh, het amendement indiende...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 Ik probeer uh, toch maar mijn verhaal dan te doen. Ja, uh, ja het, was, uh, het is een uh, hectisch gebeuren natuurlijk sinds uh, afgelopen uh, vorige week woensdagavond, donderdagavond. Mm -hmm. uh, over, uh, over dit onderwerp. En uh, ja, um, ook in het college is er uh, veel over gesproken, veel over te doen geweest, hoe moeten we verder. Um, en ja, we zaten toch in een soort van padstelling. En ja, daar hou ik niet van. Ik vind dat er op een gegeven moment wel een keer knopen moet doorhakken.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 En dus niet opgepakt worden. Ja, dan zie ik het zonder in. Ja. Uh, over dat uh, bakkeleien. Het, uh, het lijkt soms, uh, en dat, uh, dan haal ik uh, even de woorden aan uh, van Kees van Amstel... die ooit nog eens een keer antwoord heeft uh, gepresenteerd. En die zei van, het, uh, het is wel weer het uh, dorp van Asterix en Obelix... waar we weer met uh, vissen om de oren lopen te slaan. Uh, want het politieke klimaat is nou niet echt uh, bepaald weer... om over naar huis te, uh, te schrijven. Het uh, is... Dus...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 Van jongens, maak er nou een motie van, dan kunnen we misschien. Eh, dan geef je eh, mijn collega nog een beetje een bewegingsruimte. Uh -huh. eh, nou, dat zat er gewoon niet, eh, niet in, om wat voor reden dan ook. Ja. Daar zullen de partijen ongetwijfeld reden voor gehad hebben. Uh -huh.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 nou, dan hebben ze over twee jaar hebben ze weer de gelegenheid om te zeggen van... ...sorry, maar het is ons niet bevallen. Ja, eh, ja. Nou, nou, nou weet ik dat uh, de, de Joop Berends ook een beetje de voorman is uh, geweest... ...van de oudere partij ten tijde van die verkiezingen. Lijsttrekker geweest uh, uh, van die partij. Ja, ja dit, dit straalt natuurlijk ook uh, van, uh, naar de partij toe af, dit, dit probleem. Toch? Nou, of ja, zie ik dat verkeerd? Dat, dat, dat, ja, euh, doen we uiteindelijk bepaalde kiezers dat natuurlijk... Kijk, ah.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 En uh, ja, dat heeft nu wel tot, in ieder geval ook dat gevolg gehad dat ook de twee andere wethouders nu een ontslag hebben aangeboden. Ook uh, een, een ontslag hebben aangeboden? Ja. Ja. Uh, ja, dat wisten we dus nu nog niet, maar dat uh, is nu eigenlijk uh, wel naar buiten, dat gaat wel naar buiten komen, dat uh, verhaal. Sorry, vanmorgen is daar in ieder geval een brief over naar de raad toe gegaan. Aha, dus uh, ook uh, bij uh, Verhey en uh, Bluis stappen op. Ja. Ja, um, ja hoe verder nu?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 duidelijk weten van elkaar, van waar we aan toe zijn. Ja. Maar misschien komt er ook wel een hele andere coalitie waar uh, misschien OPZ uh, niet uh, aan deelneemt. Hm. Um, en uh, en, uh, en uh, ja... En, Het is speculatief. En dat, dat ik ook niet terugkom. Maar ah. dat, dat, nogmaals, dat ligt in handen. Oké. Okay. Ik uh, dank u hartelijk even voor de toelichting. En uh, ja, veel uh, sterkte de komende tijd. Dank u wel. Oké. Okay.